Middernacht, het is donderdag 19 januari. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de Noordzee voor de kust van Hoek van Holland zijn twee tankers op elkaar gebotst. Niemand raakte gewond. Eén tanker lag voor anker, de ander voer er tegenaan. Beide schepen raakten boven de waterlijn beschadigd. Er ontstonden geen lekkages. Beide tankers voeren onder de vlag van de Marshall-eilanden. Ze worden morgen geïnspecteerd voordat ze de haven van Rotterdam in mogen.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 Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn het Europese kampioenschap slecht begonnen. In Eindhoven werd met 11-10 verloren van Rusland. Vrijdag speelt Nederland tegen Hongarije en zondag is Groot-Brittannië de derde en laatste opponent in de pool. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de volgende ronde. De Nederlandse waterpolo-mannen spelen vanavond tegen Italië. Het weer op veel plaatsen regent, het is een graad of zes. Overdag trekt de regen langzaam naar het zuiden, maar er komen er vanuit het noorden weer enkele buien en er wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kylaine Plach. Goedenacht en hartelijk welkom. Je kunt de krant niet openslaan of de tv aanzetten of het gaat over het CDA deze dagen. En dat zal ongetwijfeld de komende dagen, zeker tot aan het congres, komende zaterdag nog wel doorgaan. Vanavond las ik een tweet over het CDA en iemand schreef Henk Bleker als partijvoorzitter. Goh, God heeft wel humor zeg. Ja, dan denk ik ook aan, de. ik kreeg gisteren de Inkspotprijs, de prijs voor de beste politieke prent uit. Dat was aan een tekenaar Siegfried Wolthek die een portret van Henk Bleker had gemaakt. Daar is het een soort mix van sluwheid, onverzettelijkheid, machtsbelustheid. Waar Henk Bleker het uiteraard zou ik bijna zeggen: natuurlijk niet volledig mee eens is. Hij heeft natuurlijk wel wat aan geloofwaardigheid ingeboet de afgelopen jaar. Met wat capriolen die hij heeft uitgehaald. En dan zegt zo iemand dat hij eventueel wel de kar wil trekken. Wat moet je daar dan mee? Nou, cynische reacties alom. En dat tekent volgens mij ook hoe de partij ervoor staat. Hoe erover wordt gedacht en hoe erover wordt gesproken. In de peilingen, 10 tot 13 zetels houden ze over. Maar bij het CDA zelf is men heel diep aan het nadenken. En heel hard aan het werk. Hoe krijgen we de boel weer op de rit? Zaterdag is dus dat CDA-congres. Ik ga er vannacht alvast over filosoferen met Pieter Gerrit Kroeger. P.G. Kroeger, zoals hij zichzelf uh, noemt. hè. Vooraanstaand CDA-lid, nooit bestuurlijk actief geweest... maar wel verschillende speeches geschreven voor bewindslieden. Altijd als politiek stratege actief geweest. En ook samen met, onder meer samen met CDA-voorzitter Rutte Peethoom... het rapport geschreven over de verkiezingsnederlaag van twee jaar geleden. Welkom. Nick Goedenavond, goedenacht. Goedenacht, inderdaad. Op dit nachtelijke tijdstip gaan we over politiek praten. In het dagelijks leven bent u hoofdredacteur van de Science Guide. Ja, dat is... Uh, Totaal anders. Ja, je zou het kunnen denken. Uh, u begrijpt, ik heb een minuut nodig en dan heb ik de verbindingen onmiddellijk gelegd. Kijk, scienceguide.nl, uh, is een website, is zeg maar de krant op het web voor iedereen die in Nederland bezig is. In universiteiten, hogescholen, wetenschappelijk onderzoek. Zeg maar, uh, mensen die, die nog slimmer willen worden. En het politiek wat u allemaal doet voor het CDA, dat is dan hobby? Of is dat er ook wel? Ziet u dat wel als werk ook? Uh, nee, het, het is, ik word er gelukkig niet voor betaald. Dus, dus het is puur vanuit de inhoud. Ik hoef er niks mee. Het komt wel uit mijn verleden, uit waar je vandaan komt. Kijk, als je een decennium lang de rechterhand bent geweest van de minister van Onderwijs, dan heeft dat natuurlijk met beide dingen te maken. Ja. Namelijk met het CDA, waar die minister vandaan kwam, Wim Deetman. En natuurlijk ook het onderwijs en de kennissector en Nederland het slimste land van de wereld maken. Ja. En die dingen die horen bij elkaar. Wat betreft CDA, hoe, lang, hoe, hoe ver gaat het verleden daarin terug? Hoe lang bent u al lid van het CDA? Nou, er zijn maar een paar dingen in mijn leven waar ik echt trots op ben. Eén daarvan is, ik heb een lidmaatschapsnummer van het CDA van onder de duizend. Dus ik behoor tot de eerste duizend mensen die lid waren van het CDA. In hoeveel Waarom? jaar gaan we dan terug? 1975. Zo. Toen was het CDA nog helemaal niet een partij. Toen bestond het nog niet. Maar de federatie van die drie partijen, die later die ene partij werden... die hebben toen opengesteld dat je van de federatie lid kon worden... zonder lid te zijn van die, een, van die oude drie. Ja, ja. En ik was in die tijd student en een, ja, iemand die vond van... ja, het moet de kant op van een soort Europese christendemocratische partij... ook in Nederland. Die oude drie, dat is echt oude drie. Toen dat kon, dacht ik, dan word ik ook lid. Ook van huis uit meegekregen? Die politieke voorkeur? Niet. niet eens zo heel vreselijk. Wel uit de, de wereld van het christelijk onderwijs en, en dergelijke. Dus wel zeg maar een, een, een goed, uh, breed, uh, hervormd, protestante achtergrond. Maar in zekere zin helemaal niet politiek. Echte onderwijsmensen... Nou, u weet, onderwijsmensen zijn heel serieus. Zijn heel erg begaan. En vinden politici vaak... Ja, uh, die maken ruzie hè, terwijl de camera aanstaat. En dat doe je niet voor de klas. Dus in de tijd dat ik in de politiek kwam te werken... heb ik thuis bij mijn ouders en dergelijke gehoord... oh, we keken naar de televisie en naar Den Haag vandaag. Van Vreselijk. En hoe ze met elkaar omgaan. En als ik dan vertelde dat ze dan achter dat gordijn... Ja, uh, uh, ja, geweldige vrienden van elkaar zijn en uh, elkaar ook supporten... en als ze het moeilijk hebben, dwars door de partijen heen... dat begrijpt men dan in die Net de mensenwereld van het onderwijs helemaal niks van. Nee, nergens is het helemaal schijnheilig. Ze menen het ook nog niet eens. Nee, dan, wordt het ook, dan komt het nog ook nog eens hypocriet over het idee dat dat hoort bij de professie, dat je met elkaar dus hè, je goed protestant gezegd de ja. nieren proeft, elkaar heel hard aanpakt, maar dan ook kan scheiden van de, de persoonlijke kant en wie, die, wie zo iemand als mens is dat is voor heel veel mensen heel moeilijk. Ja, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Dat ook gewoon als een soort toneelspelletje... dat niks heeft maken met scheiding van persoonlijkheid... en zaken dat het gewoon toneel is. Terwijl iedereen natuurlijk in zijn werk uh, en in andere zingen... dingen ook niet voortdurend bezig is met uh, alles waar hij thuis mee bezig is... En, en dat soort dingen. Dus ik vind dat ook een beetje, beetje eerlijk gezegd, een beetje flauwekul. Want iedereen is naar zijn collega's in zijn werk ook zakelijk en dat soort dingen. En weet dat ook te scheiden van ja. thuis. Zeker als het als men verstandig is. En dat is de politiek natuurlijk helemaal niet anders. Met dit verschil, dat de politiek natuurlijk onder dat vergroot glas ligt. Er staan op, van de media, dus, ja. hè, van u en uw collega's. Dus ja, dat het dan allemaal wat heftiger is... Uh, uh, dat hoort er ook weer bij. Wat, wat trekt het CDA anno 2012 nog? Waar, waarom is het nog steeds uw partij? Nou, ik vind ten eerste loyaliteit een, uh, een vrij belangrijke deugd. Ja, maar goed, op een gegeven moment kan je je ergens niet meer thuis voelen. En dan kan je loyaal willen zijn, maar dan is dat niet meer loyaal naar jezelf toe. Ja, dus ik zei, loyaliteit is een grote deugd. Uh, maar niet als je deloyaal wordt naar waar je ten diepste ook zelf voor staat. Nou, dus het gaat om, is die christendemocratie... de ideeën die daarbij horen, de gedachten daarachter... misschien ook wel de verdiensten ervan... Uh, heeft dat nog voldoende krediet om te zeggen van... dat heeft nog toekomst en verdient ook nog toekomst? Is het antwoord bij mij nog ja. Wat een lange zin. Je kunt toch gewoon zeggen, ik hou van die partij, omdat... Ja, maar ik ben... Ik ben... U zal het begrepen hebben, geen Maxime Verhagen die zegt, ik hou van die partij en ik ben die van die partij. Dat klinkt geweldig, en zeker met de snik in de stem. Maar ik zeg dan altijd, geef een paar argumenten. Ja. Maar houdt u wel van die partij? Nee, ik hou niet van de partij. Ik hou van opera, ik hou van mijn zus, ik hou van mijn broer, ik hou van mijn neefjes. Ik hou niet van de partij. Waar zit het verschil in tussen opera en de partij? Nou, laat ik zeggen, de drama's en de opera's zijn altijd beter vertolkt. Ja, ik kan me niet voorstellen. Overtuigender neergezet misschien ook wel. En de zangeressen zijn beter. Maar is het dat het meer raakt? het meer raakt? Niet nou, ik heeft houd, het daar ik, niks mee te maken? Wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat ik altijd een zekere argwaan heb gehad. Ik ben historicus van huis uit. Tegen mensen die bij politiek te veel affectie en emotie erin steken. Hou het maar een beetje nuchter. Ja, ja. Dus als u zich zo wees voor wees de partij... dus ook wat afstandelijk daarin. Analyseer, kijk ja. naar de feiten. Maar dan is het dus niet omdat het u heel erg aan het hart gaat... maar omdat u gewoon vindt dat u daarover na moet denken... omdat het beter kan. Nou, ik zei dat loyaliteit een grote deugd was aan het begin. Dus het gaat mij ook aan het hart. Je doet het niet alleen maar uit berekening. Dat ik niet. Uh, maar als u vraagt, houdt u er van die partijen? Dan zeg ik, nou, hou ervan. Reserveer dat nou voor wat er echt toe doet. De Duitse president uh, Gustav Heinemann die werd gevraagd: houdt u van Duitsland? En toen zei hij: Ik hou van mijn vrouw. Zei hij toen. En daar is die arme man ongelooflijk voor bekritiseerd. Terwijl hij dat bedoelde dat natuurlijk van: jongens, blijf een beetje nuchter en blijf een beetje dichtbij waar het echt om gaat. Nou, laten we inderdaad op die argumenten, dat is goed. U zegt, ik wil ook op argumenten aangeven waarom ik nog wat heb met die partij. Laten we eens gewoon eens gaan filosoferen over waar, waar het naartoe moet. Eh, vooruitlopend op dat CDA-congres van, van komende zaterdag. Waar ligt volgens u het grootste probleem? Is dat communicatie of de koers? Uh, geen van beide. Uh, het grootste probleem is dat het CDA Nederland kwijt is. Maar dat heeft dan ook met communicatie denk ik, te maken en met de koers die men en, is gaan varen. heeft met Ongeveer alles te maken waar het CDA zeg maar iets met Nederland had. Mensen, ideeën, thema's, uh, uh, uh, verwachtingen, uh, teleurstellingen. Alles wat je maar kan bedenken, daar is het CDA Nederland... in meer en mindere mate kwijtgeraakt. Ik heb dat rapport Frisse, waar mevrouw Petel... Uh, de vicevoorzitter van die commissie was, mogen schrijven. Over de verkiezingsnederlaag, ja. En vooral de analyse. Waarom is dat nou... Het was dus geen nederlaag. Nederlaag hebben alle partijen. Een paar zetels minder. Een tegenvaller, u kent dat wel. Maar als je van in de 40, verreweg grootste partij van het land, naar 21 gaat, met drie partijen groter dan jij, dan is dat geen nederlaag. Wat is het dan? Dat is een tsunami. En dan moet je dus niet zeggen, nou, we hebben een nederlaag... we gaan kijken of we beter posters kunnen maken... of leukere folders, of een gezellige lijsttrekker... of een beter filmpje op de televisie. Nee. Dan is er iets fundamenteels aan de hand. Ja. Nou, dat is die commissie gaan analyseren. En het, ja, het meest fundamentele antwoord is... het CDA is Nederland kwijtgeraakt. Maar heeft het CDA dan wel bestaansrecht? Nog? Als nou, het zo ver is gekomen. Ja, de kiezers hebben uh, in juni 2010... eigenlijk een dubbele boodschap aan het CDA afgegeven... Die hele grote partij, die als vanzelfsprekend ja, in dat centrum. Uh, nou, ik wil niet zeggen de lakens uitdeelt. Maar wel met anderen samen. Altijd meebestuurd? Er wat van probeert te maken. En die anderen samen, dat is dan eens die en dan eens die, maar het CDA is er dan toch altijd bij. Dat willen we niet meer. Het CDA hield van die meer dan 40 zetels er 21 over. Ja. Dat is niet grandioos. Maar is niet verdwenen. Maar dan denk ik zonder te veel op toen te gaan kijken. Hè? We willen dat niet meer. En, en toch gaat de tweederde derde meerderheid op zo'n congres dan weer akkoord met meeregeren. Als je zo'n klap hebt gekregen. Dus ik, kennelijk wil men het nog wel. Nee, dat waren de leden van de partij. En ik daar zit het over een groot verschil. Ik had het over de kiezers. Die zeiden, een halvering, hè, dus die tsunami. Best CDA, ja. u mag nog bestaan. Speel uw rol, een nieuwe rol. Een ja. Fundamenteel nieuwe rol. Maar dan zou je toch denken dat leden, dat een bestuur... daar hun eigen verantwoordelijkheid uittrekken? Zeker. Men heeft dus ook meteen na de verkiezingen gezegd... wij zijn voorlopig niet aan de beurt. Dat was ook zo. Ja. En Men dan heeft... kwam het verhaal... wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij... en dus ja. doen we het maar wel. Ja, maar u weet ook waarom. Namelijk? Nou, de heer Rutte uh, is toen uh, uh, als de grootste partij uh, aan, aan zet geweest. Is gaan praten met uh, zijn vrienden uh, van Paars... Ja. En die hebben er een zootje van gemaakt. Ja goed, dat is dan de kant zoals u ja, hem verwoordt. Maar, nee, maar de, heer Rutte, de heer Rutte is toen dus naar het CDA gegaan. Van, zouden jullie niet toch nog? Enzovoort. Het CDA had toen op dat moment kunnen zeggen de boom in. Precies. Ik heb op Wij dat, moeten eens even ik heb onszelf dat, gaan zitten het, het hele zitten CDA weet nadenken. dat ook. Ik heb op dat congres niet voorgestemd. Ik vond het geen verstandig moment. Maar puur omdat de partij te klein was geworden... of omdat u ook niet vond dat je met, met Wilders in zee moest gaan? Nou, ik vond het gewoon geen goede coalitie. In de zin van... Uh, uh, ik ben een enorme fan van Mark Rutte. Hè, als hoofdredacteur van Science Guide... ken ik hem natuurlijk heel goed als staatssecretaris hoger onderwijs. Ik vind hem een geweldige vent. Kom niet aan Mark Rutte, dan kom je aan PG. Duidelijk. Voor alle helderheid. Ja. Dus daar zit het niet in. Maar dus dan zit vond... het in Wilders? Nee. Als je VVD en CDA samen optelt... kom je, ene, kom je op uh, wat is het, uh, 52 zetels. Ja. Dus dat is twee minder dan Lubbers ooit had. Voor één partij. En die twee moeten samen het land regeren. Want ja, dan heb je er een groep avonturiers bij. Die dan gedogen. Maar ja, dat is zo lang en zo breed als het gaat. Mm -hmm. En verder we, keken, keken we politiek een zwart gat. Ik vond dat avontuur voor het CDA met naar die enorme nederlaag ja niet verantwoord... en voor het land uh, tamelijk wild. Ja, maar wat is het dan geweest dat ze toch zeiden... we gaan het wel doen? Waarom niet dan inderdaad zeggen... we moeten echt het stapje terug doen... om nu eens goed na te denken wie wij zijn? Want je, volgens mij gaat het straks weer tot moeilijkheden leiden. Er komt een nieuwe visie. Maar ja, er ligt nog dat, dat regeerakkoord. Daar, daar, en daar gaan we het gaat... over hebben. Ja, maar daar gaan contrasten in komen. Ik ga u, als, als dat mag, straks uitleggen... dat ik op dat congres, toen ik nee stemde één ontwikkeling niet heb gezien. En het leuke is al die ja-stemmers... Die, die, die, wat was het, uh, 60%, hebben dat ook niet gezien. En dat was? Nou, dat dat kabinet helemaal dus geen rechtskabinet werd... opgesloten bij Wilders. Ja. Het kabinet Rutte regeert met wel tien gedogers. Job Cohen, mevrouw Sap, de heer Pechtold, de, de, de, de SGP... Uh, je ziet Emiel Roemer nu uh, met, uh, na een tijdje met een enorme snelheid naar het midden schuiven. Wat we dus in Nederland nu hebben is iets heel nieuws. Konden we toen niet weten. Een kabinet van het midden, van VVD en CDA. Dat eigenlijk met iedereen vrienden is. En met iedereen op alle zware punten zaken doet. En als dat echt belangrijk is, niet met de PVV, de gedoogpartner. Als het gaat om Europa de pensioenen. Nou, u kunt het ja. lijstje met ja. mij zomaar la, uh, aflopen. Op al die punten zegt de VVV... Ja, daar doen wij niet aan mee. Daar, nee. En wat zegt het kabinet dan? Niet dus Oh, dan vallen we nu. Dan zegt het kabinet... Nou ja, goed, dat wisten we. Dus we gaan nu met anderen praten. Okay, en het maar... leuke is, dat lukt. Dat konden we toen niet weten. Dus we hebben dus nu een mee. kabinet van het midden. In plaats van een kabinet op rechts... En dat is de reden waarom Wilders natuurlijk zo zenuwachtig aan het worden is. Dan nu terug naar uw partij, naar het CDA. Ja. Want er wordt uh, komende vrijdag, er zijn drie commissies die zijn aan de gang gegaan om na te denken over de toekomst. Uh, vrijdag komt uh, eentje in ieder geval al naar voren van het strategisch beraad. 22 mensen die heel erg hebben nagedacht van alle kanten vanuit het CDA van hoe kunnen we het beter maken. Nou, er is vorige week al wat uitgelekt. Uh, over de nieuwe koers, of het een hervorming is, welke kant het dan opgaat. Laten we even luisteren naar wat een uh, politiek verslaggever... Hans Andringa daar vorige week over uh, aan voorbeelden gaf in Met het oog op morgen. Bijvoorbeeld uh, die heilige hypotheekrente aftrek. Je ziet ook in dit CDA-plan dat ook zij willen dat op termijn daar veranderingen worden doorgevoerd. Uh, een ander punt, de WW-uitkeringen, die krijg je het nu nog uh, een jaar of drie. Er wordt al lang gepraat om die duur te verkorten. Nou, uh, dit kabinet heeft daar niet voor gekozen. Het CDA vindt straks dat je daar toch echt wel aan moet gaan uh, aan denken om dat toch te veranderen moet er toch een kilometerheffing komen. En je ziet weer meer waardering voor uh, de multiculturele samenleving. Het niet vergroten van religieuze of culturele verschillen. En ja, ik heb vaak uh, decreet gehoord, het CDA maakt hiermee een ruk naar links. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik denk veel eerder dat het CDA weer terug wil naar het voor die partij vertrouwde midden. Het midden terug naar, naar de oorsprong eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik net wilde aangeven... Wat natuurlijk gezien ook nou ja, de kwestie Mauro... dat is natuurlijk wat iedereen nog uh, helder in het geheugen ligt. En hoe minister Leer zich daarbij heeft opgesteld... heeft ook weer uh, nou ja, niet echt vrienden gemaakt met zijn achterban... van de mensen die zeggen die sociale kant, die multicultiekant... moeten we juist weer meer gaan omarmen. Hoe kun je zo'n nieuwe koers in gaan zetten als je een regeerakkoord nog hebt? Waarin tegengestelde afspraken staan. U hoorde mij net vertellen dat het CDA... In dat kabinet met de VVD is gestapt en dat de werkelijkheid, die ik toen ook niet kon zien. Is dat er een kabinet is in het midden? Ja, maar dan hebben we de kwestie. Nee, Marco bijvoorbeeld, nee, nee, en daarbij is al aangetoond, jawel meneer Kroeger, dat het anders loopt. Namelijk dat zo'n jongen uitgezet wordt, waarbij de halve CDA.... De jongen wordt niet uitgezet. Zegt, nou, waarbij het, het CDA... Nee, hij ja, krijgt, dankzij hij krijgt een studievisum. Kom op. Dat is een prachtige oplossing die is verzonnen. Maar het ging natuurlijk om het principe dat de CDA... U stelt met mij... Vast. Boos was. Meneer U stelt Kruger, met mij... Vast mag uitpraten. Dat er een nee, oplossing is gevonden, Waar de jongen niet is uitgezet. Meneer Kroeger, het ging erom. Maar mijn punt is wat ik wil maken. Is dat de halve CDA achterban boos was over de houding van minister de onmenselijke houding over zo'n jongen als Mauro. Ja, daar kunt u vies bij kijken, maar dat was wel waar veel we CDA's boos over zijn geweest. De onmenselijke houding ik... van de heer Leers was dan de onmenselijke houding van mevrouw Albayrak. Die ja, was nee, was nee, niet u nu naar anderen, maar u gaat nu naar andere politici verwijzen. Daar gaat het mij niet nee, maar om. Het u, u gaat nu u gaat u mij niet erom, alsof die zaak een zaak, zaak was van alleen het kabinet nu. Het gaat om de CDA-leden die daar niet blij mee waren, zoals minister Leers van het CDA zich heeft opgesteld. Ik vond minister Leers ook buitengewoon dom in die opstelling. Ja, en veel mensen dus met u. Maar dat bedoel nou, als ik, als je dat dus nu gaat omarmen... terwijl je dit in het verleden hebt liggen... hoe gaan die twee dingen samen? U hoe maakt... kun je dan een geloofwaardig plaatje neerzetten? U maakt een enorme vergissing. En dat is de volgende. Dat het feit dat individuele beslissingen van individuele binslieden. en die zijn niet volmaakt en onfeilbaar... dat als je daarvan zegt van die zit in dat kabinet en we proberen dat kabinet overeind te houden... dat dus alles wat daar gebeurt en alles wat iedereen zegt... Dat per definitie dus goed is. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Het tweede punt is, u hoorde het andere gaan net zeggen... dat rapport wat nu vrijdag wordt gepresenteerd... en zaterdag op dat congres gaat... dat gaat niet over de huidige coalitie. Dat gaat ook niet over het kabinet. Dat is een opdracht uit het rapport Frissen. Eén van die drie commissies. En dat is de commissie die kijkt naar de komende twintig jaar. Ja. Dat gaat dus niet over waar moeten we volgende week over stemmen in de Kamer... over een amendement van GroenLinks of een suggestie van de PVV... of een gedachte van de PvdA-fractie of van het kabinet... dat staat helemaal niet ter discussie. Dat is een lange termijn verhaal. Wat is het perspectief van Nederland... in de visie van de christendemocratie voor de komende twintig jaar? Maar dan gaat het toch ook om principes die je hebt, om een visie die je hebt daarbij... Precies, en dus het gaat dus niet over het amendement van GroenLinks. Nee, maar dan of gaat het toch... De, je visie verandert toch op zijn niet in één vroegst, Met op... het oude kabinet hebben we deze visie, met het nieuwe kabinet gaan we die visie hebben. Dat zou toch raar zijn? Je, hebt toch, je staat toch ergens voor en dat verander je toch niet van de ene op de andere. Stelt dag? u die vraag nou volgende week eens aan Mark Rutte? Die is voor al ja, die... Ik wou dat we meer kregen, maar mensen, er komt er nu om twaalf uur Ik wil u helpen daarbij, als Graag. dat nodig is. Als die het over de hypotheekrente heeft, als die het heeft over de arbeidsmarkt, als die het heeft over de. Daar staan allemaal dingen in het regerenakkoord, daar is de VVD furieus tegen. Ja, maar nu gaat u weer naar een andere partij, terwijl we het over het CDA hebben vandaag. Ja, nou, het CDA is dus gigantisch ja, onderuit geschopt bij de verkiezingen. Heeft dus in, de, in die coalitie, is de kleinste van de drie partijen in de coalitie. Dat is nog nooit voorge, voorgekomen en heeft dus een aantal van de punten die zij belangrijk vindt... in dat regeer gekregen en een heleboel punten niet. En ik vind het dus heel gezond dat de partij zegt... dat kabinet, hè, daar zijn wij relatief klein in... probeert van dat land wat te maken. Nou, dat supporten we. We weten ook dat we een heleboel nederlagen daarbij leiden... want we zijn wel klein. Mm -hmm. We kijken naar die toekomst. De Geus die schrijft dus zo'n rapport. Die kijkt naar de komende twintig jaar. Opdracht van het rapport Frissen. En zegt, wat zouden wij nou voor de komende twintig jaar... als christendemocraten belangrijke thema's en oplossingsrichtingen vinden. Ik zou bijna zeggen, alle partijen moeten zo'n de geus inhuren... want de wereld is enorm veranderd de voorbije tien jaar. Maak zo'n rapport en laat je dan niet in de, in de weg zitten door... dat je zegt. ja, maar op dit moment ligt er nu een wetsvoorstel... Nee. over dit of dat, of we hebben nu een bezuiniging... voor de komende twee jaar op dat thema. Dat doet er, ik zeg niet dat het er niet toe doet, laat ik het zo zeggen... maar die zo'n lange termijnvisie... Ja, die moet je natuurlijk niet voortdurend onderuit schoppen. Door te zeggen, ja, bij punt 13b sub f ligt er een amendement in de Kamer nu. Nee, maar en... je zou het juist kunnen omdraaien. Dat je zegt, we willen voor die visie. En dan gaan we nu met dit, hè, terwijl we nog in dit kabinet zitten... Ja, zijn we daarin ik. wat dwarser, ja, dat bedoel ik. Dat snap ik, maar dat is gewoon onbetrouwbaar. Want je hebt dan met partners, zeker als je de kleinste bent hè, van die drie. En dat is het CDA. Afspraken gemaakt, we gaan de komende jaren proberen op deze basis het land vooruit te helpen dan is het niet erg chic om dan na anderhalf jaar, hè, zoals nu, te zeggen... oh ja, aart uh, de Geus, kom even langs. Die heeft een rapport geschreven. En nu gaan we dat tragerenkoord in de prullenbak gooien. Want we hebben zo'n fijn rapport. Dat moet je niet doen. Je moet zeggen, we hebben afspraken. Als die afspraken hè, met de VVD en met de gedoogpartner en met, met iedereen... Hè, Los van de PVV ook. He, met de PvdA over Europa en over de pensioenen. Met GroenLinks over Oekundus. Allemaal dingen waar de PVV ja. niet aan mee wil doen. Maar dat zijn ook afspraken. Daar hou je je ook aan. En als je zou de tegen die nieuwe visie... dan zegt u dan moet je dat toch gewoon doorgang laten verlenen. Die nieuwe visie is voor de komende twintig jaar. Daar zitten dus elementen in van bijvoorbeeld bij die woningmarkt. Om maar meteen even het H-woord erbij te pakken. Daar wordt er gezegd van... we moeten dus in dit land... dat gaat krimpen vergrijst. Op de langere termijn. Moet je ja. dus zeggen... hoe ontwikkelt zich nou die, mm -hmm. die, arbe die, die woningmarkt? Er zijn delen van Nederland... waar de bevolking gewoon achteruit gaat. Fysiek. We gaan dus delen van Nederland krijgen... waar wijken leeg zijn. Daar praat natuurlijk niemand over... als hij het heeft over het H-woord. Over het huurbeleid. Een verstandige partij... die dus lange termijn kijkt... heeft het daar wel over. Dan ga je natuurlijk niet zeggen... Oh, omdat over nou, 15 jaar bijvoorbeeld de gemeente Heerlen. Hè, een derde van zijn inwoners kwijt is. Daarom gaan we nu allerlei uh, nee. dingen doen. in het kader van de hypotheekrente Begrijp van 2012. Ik. Maar duurzaamheid is natuurlijk een ander verhaal. Dat is niet iets van vandaag of alleen maar van de toekomst. Dat is ook nu al. VVD hecht daar minder waarde aan. CDA, wat voor zover ik heb begrepen komt dat in strategisch beraad wel meer naar voren. Daar moet meer aandacht voor komen. Ja, dat is iets wat je nu toch ook al, waar je niet twee visies op kan hebben. Van dat is pas voor de toekomst. Nee, dat speelt nu ook. Dat speelt nu en dat speelt uh, bij een heleboel andere onderwerpen. Die zijn sowieso van belang. Nou, duurzaamheid. Daarvan zeg ik... Uh, al die mensen die roepen dat het CDA naar links gaat... zeg ik, duurzaamheid? Ik ken geen conservatiever thema. Namelijk behoudzucht. We zorgen Wat doet dat u daarmee? Nou, we zorgen dat de, de wereld zoals we hem hebben gekregen... van onze voorouders... natuur, milieu, cultuur, houdbaarheid... zorgen dat de, de, de kinderen en de kindskinderen... nog bijvoorbeeld een welvaart hebben. Dus dat je nu zuinig bent en niet alles opmaakt... en dat zij alle shit krijgen... He, dat mm -hmm. we dus geen Griekenland zijn. Het, het fantastische rentmeterschap. Rent dat, dat heet, heet, heet rentmeterschap. Ja. Dat is dus in feite heel behoudend. Mm -hmm. En iedereen die roept dat dat links is, dan zeg ik... Nou, dan heb, weet ik één ding zeker. Dan betekenen links en rechts ook in die mm -hmm. uitlatingen niks meer. Dus zullen we het maar gewoon weer even de, over de inhoud hebben. Maar het gaat erom dat, dat, dat hè, volgens het strategisch beraad... moet daar weer meer aandacht voor komen. Voortreffelijk. Ja. Dus is dan bijvoorbeeld zo'n houding van het CDA... over die 130 kilometer per uur? dat ze daar eindelijk eens een beetje voor zijn gaan liggen, wat dwarser zijn gaan liggen. Is dat een voorbeeld van, we gaan weer meer naar onszelf kijken waar wij voor staan? Dat vind ik leuk dat u dat zegt. Eindelijk weer. Weet u nog dat het CDA tot en met uh, het kabinet Balken en de Vier... met minister Eurlings van Verkeer heeft gezegd, dat doen we dus niet. Want dat is onverantwoord. Mm -hmm. Nou, toen kwam de VVD, en u kent de VVD, die wil, die, dat is de Partij voor de Autorijders... Van de ANWB. Ja, dus gaan ze nou, akkoord? Dus er kwam een regeerakkoord. Het CDA had zwaar verloren. Uh, dus minister Schulz, hè, die maakte er een nummertje van. En u heeft dat gezien, hè, die opening van het eerste bord met 130. En het was slecht weer. En Mark Rutte had toch geen jas aan vanwege de foto's voor de. Hè. En toen kwam dat voorstel in de Tweede Kamer. En toen zei dat CDA, kleinste partij in de coalitie, lijkt ons toch niet heel verstandig. Dus uw verhaal dat het CDA er eindelijk voor ging liggen? Nee, het CDA had gewoon de lijn die ze daarvoor ook altijd had, alleen in een nieuwe omstandigheid. Helaas voor de mensen die het CDA steunen. Veel kleiner, veel minder dominant. Wat heel veel kiezers willen. Maar het CDA heeft wel gezegd, dat gaan we dus niet doen. En u heeft gezien wat er gebeurde in de Kamer. Mevrouw Schultz moest, moest nou niet echt heel blij... zal ik maar voorzichtig zeggen, concluderen... dat ze haar zin niet kreeg. Het CDA was dus zeer consistent op dit punt. Dus, nou, daarin zeg ik aandacht voor duurzaamheid en dat dat belangrijker is dan... bijvoorbeeld mensen die lekker hard willen rijden... of uh, andere uh, korte termijn doelen, is ja. helemaal niet zo nieuw. Waarom staat het in dat strategisch beraad... Dat, het, dat er meer aandacht voor moet komen? Kennelijk is er dan de mening toegedaan... dat het CDA daar nu te weinig aandacht aan besteedt. Ja, dan kunt u bij elk woord meer zeggen dat dat een verwijt is... en dat het impliciet betekent nee, nee, dat Nee, ik bedoel de niet als verwijt, maar kennelijk was. heeft men dat wel zitten bedenken. Dit is een lange termijn element waarvan men zegt... wij houden daar... Zwaar de aandacht op. En nog een keer. Het CDA is nu een kleinere partij. Eh, omgeven door andere partijen. Die op dit punt zeggen. Moet wel kunnen. Er zijn zelfs partijen die gewoon ontkennen. Dat er sprake is van een klimaatvraagstuk. Of een energieprobleem. Ja. Dan is het wel verstandig dat je als kleinere partij. Met die opvattingen. Dus scherp formuleert. van: Wij vinden dat daar wel aandacht aan moet worden besteed. Dat is profilering. Zullen ze naar muziek gaan? U zei al aan het begin, ik hou niet van de partij van het CDA. Ik hou wel van opera. <laughs> dus ja, dan kan het niet anders worden dan dat we naar operamuziek gaan luisteren, ja. Nick Hoeger. Wat uh, heeft u meegenomen? Ik heb meegenomen uh, een aria uit een opera van Handel. Een, een, een, in het Engels, want uh, dat was een man die inspeelde op het publiek van zijn tijd. Dat was een Duitser die als jongen van 17 een wereldster was in Rome... Echt wereldwijd, echt globalisering mm -hmm. van de cultuur, toen al. Maar ja, geld kon verdienen in Londen. En daar dus zijn eigen opera, gezelschap, op. opera's in het Engels schreef. Onder andere de opera Semmelie. En dat gaat over een nimf die wordt bemind door de, de god der goden, Zeus. En dan na een nacht met hem, uiteraard illegaal, wordt ze wakker. En dan zegt ze, oh, waarom verlaat mij nu de slaap? Ik wil blijven slapen. Dat moeten dus de luisteraars van Carceluna ook doen. Die moeten niet slapen, maar blijven luisteren. Nu naar René Fleming. Thank you. Yes, sure, sir! Sure. doorheen praten. Daar is het te mooi voor. Prachtige opaar inderdaad. Muziekkeuze van Pieter Gerrit Kroeger. PK Kroeger, mijn gast van vannacht, een vooraanstaand CDA-lid. Met hem praat ik over het CDA-congres en de koers van het CDA. Als u nou thuis wilt weten, van tevoren al wilt weten. wie de gasten zijn in Casaluna, dan kunt u zich via radio1.nl abonneren op onze nieuwsbrief. Als u wilt reageren op deze uitzending, kan dat natuurlijk. Via Twitter, doe dat dan met hashtag Casaluna. En via facebook.com/slash. Kazaluna kunt u natuurlijk ook een berichtje op onze Facebookpagina achterlaten. He, we zijn even helemaal rustig geworden nu van die uh, ja, ja, ja, muziek. Ja. Daar zorgt René Fleming wel voor. Ja, van een gesigneerde cd. Ja, zijn we wel trots voor de uitzending? Ja, ik, ze, ze, ze zong in Amsterdam. en uh, Op zo'n moment moet je dus schaamteloos zijn. Ik heb alle cd-boekjes van alle cd's die ik had gewoon in mijn tas gestopt. Gokkond dat ze na afloop, uh, want er was net een nieuwe cd uit, zou signeren in de foyer. En ja hoor. Ze zei, die is van mijn oom, die is van mijn neef. Nee hoor, ik heb, ja. gewoon, gezet, ik heb, ze, ik heb gewoon eerlijk gezegd, ik heb ze allemaal meegenomen. En heb tegengezegd van, en de laatste keer dat ik u live zag was in Chicago. Dat was dan waar ook. En ze ging helemaal open, want dat recital dat wist ze nog niet helemaal. Oh, echt waar? En uh, nou, ik ben net niet weggestuurd door de bewakers van. En nu is het wel genoeg dat gesprek met ja, die mevrouw. Ja, ja. Er staan ja. nog meer mensen achter u, maar ze heeft ze allemaal gezien. Onuitwisbare indruk gemaakt. Heerlijk. Te horen. Ja, fantastisch. Dat CDA. Wie gaat de kar trekken, meneer Kroeger? Nou, eerst wil ik van u weten: steunt u een beetje wat uit het strategisch beraad is gekomen? Heeft u het idee dat is de goede, dat is de kant die we op moeten met de paar punten die net genoemd werden, die drastische hervormingen. Wat, wat ik gezien heb, uh, eerste uh, ruwe berichten uh, in de kranten en dergelijke. Ik ken het rapport niet. En dat is maar goed ook. Uh, hè, laten we allemaal eens rustig dat gaan tot ons nemen de ja. komende weken. Maar wat ik nu heb gezien, denk ik. Nou, uh, het thema uh, een partij uh, die is tegen het gepolariseren en verkettering. En wat ik erg leuk vond tegen de niksigheid. Uh, toen dacht ik, nou. De negatieve formuleringen zijn misschien wat eigentijds. Ik ben wat, misschien wat eerder van, vertel ook wat je voor bent. Mm -hmm. Maar die benadering, de anti-tokkie partij, dat, daarvoor zeg ik, dat vind ik gedurfd. En dat, dat steunt u dus ook? Ja, en ook het element van dus de partij die zegt, en wij als Nederland een toekomst heeft, en dat heeft dat, is dat een toekomst in Europa, dat je elkaar, met elkaar samen dingen doet, dat je elkaar sterker maakt, dat je elkaar dus ook aanmoedigt, dat betekent ook, als dingen niet goed gaan... dat je tegen elkaar zegt, jongens, dat moet echt beter. Uh -huh. uh, dat spreekt mij zeer aan. Dan wil ik toch... Ik, u gaat nooit zeggen wie het moet zijn... maar ik ga toch even het lijstje op. Er circuleren zijn nog helemaal niet zoveel klaar. namen. We zijn nog helemaal niet klaar. Misschien ga ik het wel zijn. Nou, maar. dat lijkt me leuk. Ik, ik daag u bij deze uit. Zullen we eerst luisteren naar de man uh, die, die hem vandaag zelf aankondigde? Ik duw mee met de kar. En ik hoop dat er één, twee, drie andere mensen zijn... die de strijd aangaan. Ik hoop eigenlijk dat Camille uit dat vliegtuig terugkomt en zegt, ik zie de koers van het CDA, wauw, ik ga weer knallen. Daar hoop ik eigenlijk het diepste van mijn hart. Eén ding is zeker, ik laat de kar nooit stil in de modder staan. Als er uit oost, noord, zuid, west geen paarden zijn aangetroffen... dan laat niemand de kar uh, stilstaan. Zo is het toch? Of zoiets moet ik. even aan denken. Henk Bleker, die zich kandidaat stelt... Maar die eigenlijk zei. Die vindt dat Camille Eurlings Eer het moet doen. Ja, ik heb zelden een zo overtuigend betoog. voor de terugkeer van Camille Eurlings ja. gehoord. Ik zou bijna zeggen: ik laat het daarbij. Uh, wie ben ik nog? Maar hij kan het natuurlijk nooit. of zou hij het willen Eurlings. Hij kan het natuurlijk niet maken. Net begonnen daar bij KLM. dus hij zou dat nooit hardop kunnen zeggen. Precies. Dus die collega's van u. die recent, in eind november toen hij in de kamer optrad bij die hoorzitting... hem dus ging lastigvallen met die vraag. Die konden toch weten ja. wat hij zou gaan zeggen als ze nadachten. Stel u nou voor, ik, ik, ik speel even Kamil een slechte imitatie. En hem wordt gevraagd, zou u dat willen? En hij zegt, nou, ik zit nu net een half jaar of zo bij uh, KLM Cargo. Een miljardenbedrijf uh, over de hele wereld. En het gaat behoorlijk zwaar in, die, in, in dat, dat luchtvervoer. Uh, dat is van groot belang voor Schiphol en voor Nederland... van voor Amsterdam en, en van dat bedrijf van mij, uh, Air France KLM... dat dat uh, de komende twee, drie jaar uh, door het dal weer omhoog gaat. Daarover ben ik ook ingehuurd met mijn ervaring... met mijn know-how en dat soort dingen. Uh, en dat is dus ook belangrijk voor die tienduizenden mensen... die voor ja. ons werken. Maar ach... Ik maak vast bekend dat ik beschikbaar ben voor het CDA. U begrijpt wat ze dan op het hoofdkantoor in Parijs binnen 10 minuten dat hadden eerlijk. gedaan: dan ja. hadden de man ontslagen. Ja. Zou het wel een goede zijn? Ik bedoel, dat zou toch een deloyaliteit zijn? Ja. Naar waarvan hij zei: Dat ga ik nu doen de komende jaren. Hij is toch een jonge vent. Maar goed, iedereen vond hem natuurlijk de gedoodverfde opvolger. Dus dat, dat weet hij natuurlijk ook. Hij zal het nooit zeggen. Maar zou het wat u betreft een goede kandidaat zijn? Of het nou onmogelijk is of niet? Ja, ik, ik ben daar maar gewoon heel eerlijk en open in. Ik heb uh, hem mogen begeleiden uh, als uh, nou ja, zeg maar debattrainer en speechschrijver... en allemaal van dat soort dingen in de eurocampagne in 2004... die hij tegen alle verwachtingen in Glansrijk won. Ja, wie ben ik dat ik zou zeggen dat hij het niet zou moeten doen? Ik ben een fan van Camille Eurlings en iedereen in het CDA weet dat. Dat betekent niet dat ik alles wat er moet gebeuren... en alles alleen maar op hem projecteer. Als hij zegt, voor mijn leven... Mijn loopbaan. Mm -hmm. Hij heeft van alles in het CDA gedaan. Ja? Zijn verdiensten zijn onomstreden. Als hij zegt, ik ga een ander leven in. Wie ben ik dat ik zeg dat ja. mag je niet? Nee, daar gaat het maar. Het gaat om u acht hem wel daartoe in staat. Ik en, acht hem is. daar ja. meer dan toe in staat. Ik had gehoopt dat hij bij de verkiezingen van 2011, waar we allemaal op hadden gerekeld. He? Zonder Oeruzkan. Ja. Dat wat Balkenende had gezegd, ik heb er nu tien jaar als minister-president op zitten. En Balkenende was een winnaar hè? bij de verkiezingen. Mm -hmm. Nu en, is het de beurt aan. En ik ga nu de, ja. het, de, zeg maar, de, de, de, de komende tijd, de komende tien, twintig jaar... voor het CDA klaarmaken en daar hoort een man als Camille bij. Jong genoeg. Dan had Balkenende natuurlijk nog meer... Zeg maar, Credits ook voor de ja, toekomst van het ja. CDA gehad, als hij nu al verdiende. Wat andere namen? De Jager heeft al gezegd... Jan-Kees de Jager is een voortreffelijke vent, maar is een techneut. Dus niet degene die uh, de mensen op sleeptouw neemt. Want dat is natuurlijk wel wat je moet gaan doen, denk ik. Ja, zelfs hele goede vakministers... kunnen mensen in hun gebied enorm inspireren. Nou, ik heb hem in, ook in Casaluna hier mogen ontvangen, nog voordat hij minister werd, maar ik vond het een hele enthousiasmerende man. Ik vind, ik, ik, ik, u zult mij nooit een kwaad woord over nee. Jan Kees de Jager horen zeggen. Maar ik zei, het is een techneut. Ja. Dat soort mensen, zeker op financieel gebied... en helemaal in deze tijd. Nou koester ze dat je ze hebt. Ja. En laat ze vooral op dat gebied laat het allerbeste het geven nee, okay. wat ze hebben. Duidelijk. Ik zou bijna zeggen, dat hadden ze met Wouter Bos ook moeten doen. Ja. <laughs> Goed, gemaakt. Niet. Jack de Vries. Ongeschikt. Ongeschikt, waarom? Uh, Voortreffelijke vent, uh, mannetjesmaker, PR-man. Uh, had al geen staatssecretaris van Defensie moeten worden. Dus dat is het. Henk Bleker? Ja, ik, ik, ik hou van Henk Bleker. Ja, maar dat kan bij... Oh, hè? U houdt niet van het CDA. En u houdt van uw room, hou wel en van u houdt van Henk, van Henk Bleker. Ik hou wel van okay. Henk Bleker. <laughs> uh, uh, de, de, de, de, die heeft een soort Henk, Bleker, Henk Blekerisme... Dat is helemaal van hem. Ja, maar heeft hij niet, is hij niet te veel beschadigd geraakt om, om de partij te leiden? Oh, kijk, als hij lijsttrekker wordt... gaan u en uw collega's, en ik bedoel het niet persoonlijk, hè... in alle uitzendingen dat stukje herhalen ja. van dat briefje... voor Mauro en zijn moeder bij Paul Witterman. Ja, maar ik las ook heel veel, niet dat Twitter zaligmakend is... maar wel heel veel over van, nou ja, ik mag hem heel graag... maar net te veel beschadigd geraakt. Ik zei toch, ik hou van Henk Bleker. Ja. Ik bedoel dus daarmee... Geen kwaad woord over Henk Bleker. Maar he, ik gaf even dat ene symbool. Hij maakt zich dus ook zeer kwetsbaar door ja. die, dat naturel van hem. En ja, ik gaf het eerder aan. De politiek is ook een heel nuchter en zakelijk vak. Waarbij dus dat soort kwetsbaarheid misschien niet altijd verstandig is. Dat wat er toen gebeurde in die uitzending heeft hem, is mijn opvatting, fataal beschadigd. Ja, ja. Zou het dan iemand misschien kunnen worden die we nog helemaal niet kennen? Nou, u, u had destijds nooit gehoord van Jan-Peter Balkanende. Dus wat u maar wil zeggen, dat zou zomaar kunnen. Alles kan. Heeft u zelf iemand in gedachten die we eigenlijk helemaal niet kennen? Omdat nee. Zegt dat ze een goede zijn? Nee? Nee, want als ik hem kende, dan was hij, toch, dan was hij al een beetje bekend. Dat weet ik niet. U kende Jan Peter Balken ook wel heel goed. 30 jaar toen, dat ja, geef daarom. ik ook weer toe. <laughs> dus ja. Dat hoeft niet. Even. Maar dat wilde niet zeggen dat ik op dat moment dacht: uh, weet je wat? Jan Peter moet het nu gaan doen. Hm. Dat geef ik heerlijk, heel okay. eerlijk toe. U, zouden, en, u heeft zelf geen enkele uh, aspiratie om dat te willen? Alsjeblieft, zeg. <laughs> Lekker vanaf de zijlijn praten, dat is veel fijner. Ik heb van alles in het CDA gedaan. Heel veel. Uh, Zeg maar van mijn denkkracht aan die partij gegeven. En ken je eigen beperkingen. Maar gaat u nu toch ook zitten en vol overgaven zitten praten over uw partij? Precies. Is dat anders? Tuurlijk. Wat is er anders aan? Uh, twee dingen. Eén, ik heb een zeg maar, intellectuele onafhankelijkheid daarbij. He, ik word door niemand betaald in het CDA. En twee, ik ben geen volksvertegenwoordiger. Dat is een vak. Dat moet je willen... Daarvoor moet je uh, houden van die rol. Eh, ik ken Kamerleden. Mag ik één voorbeeld noemen? Pieter Omtzigt uit Twente. Dat is een wetenschapper van het hoogste niveau op het gebied van de financiën. Die man is een echte volksvertegenwoordiger. Wat hij voor die regio, voor die afdelingen, voor die mensen in Twente doet... Ik heb daar bewondering voor. Ik zou het niet kunnen. Want daar moet je voor van houden van zo'n... Zo Zoals mensen die ook wethouder willen worden. Die dus de hele nacht worden gebeld als de lantaarnpalen <laughs> met uitvallen. Met uw mond zegt u je wethouder wil worden. Ja, ik, ik, vreselijk. Ik, ik heb het de dus rol zoals u nu heeft dat... dat uh, ik ben vier jaar lid, omdat ik dus door, al eerder door mensen zoals u was gevraagd... Moet je niet zelf? Heb ik mij laten verleiden om, om lid te zijn van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ik heb dat met groot genoegen gedaan. Intellectueel was mm -hmm. dat. Heel leuk. Ik kreeg toen een baan in Brussel bij de Europese Commissie. Dus ik kon niet meer in de Provinciale Staten. Ik ben daar gaan werken voor Loor, en dit soort dingen. Ik heb er geen dag, een moment iets van gemist. En toen wist ik voor mezelf, ik ben geen volksvertegenwoordiger. Ik hou niet genoeg van gewone mensen, om het maar heel bruut te zeggen. Gaat u zich wel onder het gewone volk begeven zaterdag bij het CDA-congres? Nou, ik, er is een heel gunstig punt voor het CDA... Uh, de aanmeldingen zijn zo massaal dat ik te laat, laat ben. Ik ja, sta ja, ja, op de wachtlijst. Dus ja, ja. doe ik dus de mis... ook al. Dus misschien mag ik met iemand meerijden... die me nog even stiekem <laughs> mee naar binnen sluist en anders niet. Ik dank u heel erg voor uw komst hier naartoe. PG Kroeger, wel Pieter Gerrit Kroeger, over het CDA hadden we het. Daar gaan we het tweede uur ook graag met u over hebben. U krijgt één minuut spreektijd, zoals dat bij een congres ook gaat... om uw visie op het CDA te krijgen of te geven. Hoe komen ze uit de slop? Hoe krijgen ze weer een goede toekomst? 0800-1121. Over het CDA dus. Zometeen na 1. uur. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Konfentie vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1. Aflevering 53, 1962.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 alleen voor intern gebruik, dan schrijft hij consequent Dr. Haan en Dr. Balk. En sinds Dr. een titel is geworden ook Dr. koning. Hetzelfde op interne briefjes, kladjes, op alles. Wanneer ze aankondigt op een bijeenkomst van de correspondenten... noemt hij hen altijd Dr. Haan en Dr. Balk. Voor gewone <tie> mensen die vaak alleen lagere school hebben. Er is er wel ironie bij, Ja. Maar dan wel ironie die hem zelf geen kwaad doet. Dat is typerend. Ik kan daar razend om worden. Maar voor zijn generatie betekende de wetenschap nou eenmaal iets anders als voor ons. Dat is onzin. Zo over de wetenschap praten deugd niet. Je moet vertellen van die medaille die hij kreeg, hoe hij toen reageerde. <laughs> ja. Dat vertel jij het maar. Wat was dat dan? Eh, in Rus Brussel <coughs> heeft hij met zeven andere geleerden een medaille gekregen. Voor zijn verdiensten voor de Europese cultuurgeschiedenis. Maar ik weet toch niet of hij er nou echt trots op was. Ik dacht het wel, maar mij irriteert hij niet zo hoor. Ik vind het nog altijd wel aardig.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 Ik vind dat je voor jezelf moet opkomen. Als de gemeenschap zegt dat ik gek ben, dan kan de gemeenschap barsten. Wat vinden we onszelf weer superieur? Moet ik mezelf soms een zak vinden? Ja. Misschien zou dat wel eens een keer goed zijn. Maar je hoort jezelf toch zeker geen zak te vinden. En waarom niet? Ik vind mezelf soms een enorme zak. Of omdat dat een rotstreek is